Start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Ties van Kesteren met het NOS journaal. Op meerdere plaatsen in het land heeft storm Henk afgelopen avond en nacht... voor schade en overlast gezorgd. De hulpdiensten waren druk met meldingen over losgewaaide gevels en omgevallen bomen. Onder meer de politie in regio Rijnmond kreeg meldingen van weggewaaide zonnepanelen... Ook het vliegverkeer had last van zware windstoten. Een aantal vliegtuigen moest door Storm Henk een doorstart maken, maar kon bij een tweede poging wel landen. Hezbollah heeft een groep Israëlische militairen aangevallen bij de grens met Libanon. Daarbij zijn twee soldaten licht gewond geraakt. Legers van beide landen bevestigen de aanval. De spanning aan de grens tussen Israël en Libanon loopt op nadat gisteren een kopstuk van Hamas werd gedood door een drone en was een van de oprichters van de militaire tak van Hamas, de qassam Brigades. Het dodental van de aardbeving in Japan is opgelopen naar 63, meldt persbureau AP. Reddingswerkers zoeken verder naar overlevenden van de aardbeving in Ishikawa. Op sommige plekken zijn mensen nog afgesneden van water, elektriciteit en telefoonverbindingen. De regio wordt bijna twee dagen later nog steeds getroffen door naschokken. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt vandaag samen om te praten over de situatie in de Rode Zee. Hoe die rebellen vallen al weken schepen aan van landen die banden hebben met Israël. Het Westen vermoedt dat Iran opdracht geeft tot die aanvallen. De Veiligheidsraad komt om 9 uur vanavond Nederlandse tijd bijeen. Bij een stalbrand in het land van Maas en Waal zijn rond middernacht 50.000 kippen doodgegaan, Om onbekende reden vloog de schuur in brand... De brandweer kon de naastgelegen schuur met nog eens 50.000 kippen wel redden. Donald Trump wil via het Hoge Rechtshof toch meedoen aan de voorverkiezingen in de staat Maine. Hij mocht van de toezichthouder niet meedoen aan de voorverkiezingen vanwege zijn rol in de kapitolbestorming. Volgens Trumps advocaten is daar onvoldoende bewijs voor. Het weer, in het noorden nog veel wind, later neemt de wind overal iets af. Die maken plaats voor buien met onweer en hagel en het wordt 11 graden.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 To the world Got to give them all we can till the war is won Then will the work be done So oh. Aan de hand, Waarom ook op de wereld er is niemand zoals zij. Ik kan alleen maar dromen. Dat simopen mis bij mij. Ga de wereld bromen, pizza met tonijn. Zou de mafia vermoorden om bij jou te kunnen.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 Zijn. Geen kaart of brief kreeg ik, ja van mijn baas kreeg ik alleen een flesje wijn. Maar wat moet ik daarmee als jij vandaag niet bij me bent? Al lang wilde je weg, maar hiervoor had je nooit een argument.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 Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tu dimme y te recojo yeah. A manejar me dejo Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue Coronando de tekera menor. Por foto se ve bien, pero de frente mejor. Se dio un par de copas, ¿qué más? El pino tinto me pidió pausa cuando iba por el quinto. Le di una vuelta por el barrio con la quinco. Ellos, cuando me ven de frente, quedan trinco. Sola la hace, sola la paga. Vinde otra la que este se apaga. Está llamando mi atención, ¿por que quiere que le haga? Tú quieres, mami? Se le vira los ojos, la miro y se relam. Él pinta la vio rojo. Esa cintura suelta. Baby si yo te coge. Te subo a la altura. Tu disminute al Cuando algo está para ti, es inevitable.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 Mijn kreemala me rellena los peines te bala Y hasta de la corte en la sala Con enfocado en La la la Yo tu Carmelo y tu mi Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La la la tengo loca con él solo Se toca cuando Mirándola yo la hago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 de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op meerdere plaatsen in het land heeft storm Henk voor schade en overlast gezorgd. De hulpdiensten waren afgelopen avond en nacht druk met meldingen over losgewaarde gevels en omgevallen bomen. Onder meer de politie in regio Rijnmond kreeg meldingen van weggewaaide zonnepanelen. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt vandaag samen om te praten over de situatie in de Rode Zee. Het Westen vermoedt dat Iran opdracht geeft tot aanvallen in de Rode Zee door Houthi-rebellen. De Veiligheidsraad komt om 9 uur vanavond Nederlandse tijd bijeen. Het dodental van de aardbeving in Japan is opgelopen naar 63, dat meldt het persbureau EP. Reddingswerkers zoeken verder naar overlevenden van de aardbeving in Ishikawa. De regio wordt bijna twee dagen later nog steeds getroffen door naschokken. Het weer, nog veel wind, later meer buien met onweer en hagel bij 11 graden. Kerst op je radio, met ZFM. Fijne kerstdagen. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree.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 Tell I me mean, now.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 faces I'm driving home for Christmas